gaat het over het christelijk compromis. Heel vaak hoor je zeggen van... joh, je moet de gulden, de gulden middenweg nemen. De gulden middenweg? Voor God is er geen gulden middenweg. Laat het even duidelijk zijn. Het is of zwart of het is wit. Net als in de ICT, daar kom ik dan zelf ook vandaan. Het is of ja of het is nee. En er is helaas geen gulden middenweg. Dus we gaan kijken... is dat er eigenlijk wel, hè? Nee? Nou, ik heb het een beetje al verhalen, maar goed. In ieder geval, een christelijk compromis. Daar gaat het om, is dat bijbels? Nou, sinds een aantal jaren wordt het beleid van het kabinet... door de kleine christelijke partijen, de CU en de SGP, gedoogd. Je mag het niet zeggen van hun, want hun vinden niet dat het gedogen is... maar hun stemmen met een aantal dingen in. Nou, mijn inzicht is nog steeds gedogen, maar goed. Dat is even hoe je het woord ziet. Feit is dat heel veel dingen... Op dit moment gebeuren doordat de twee kleine christelijke partijen die zeggen en pretenderen dat Gods woord hun dicht aan het hart ligt. En dat ze van daaruit allerlei plannen en acties maken dat dat hun leidraad is. En dan krap ik toch een beetje achter mijn oren. Dus de vraag is, moeten wij een christelijk tegengeluid laten horen in de politiek? Is dat zo? Moeten wij dat doen? Is dat onze opdracht om dat te doen? Tweede vraag is, moet een christelijk geluid overal gehoord worden? He, is dat een opdracht? En dan, als reactie daarop, wordt het wel overal gehoord dan? Als we daar zoveel mee bezig zijn, is het dan ook zo dat dat christelijk geluid overal gehoord wordt en dat iedereen ook snapt... Oh, maar wacht even, nee, dat is een christelijk geluid, dat is, dat is duidelijk. En iedereen weet dan dat het ook een christelijk geluid is... En wat kost dat dan, een christelijk geluid? Bijvoorbeeld, als daar kosten aan verbonden zijn. En is dat christelijk geluid duidelijk? Is dat voor iedereen verstaanbaar? Is dat voor iedereen in normaal Nederlands te volgen? En is het christelijk geluid een goede zaak? Of is dat iets wat helemaal geen goede zaak is? Of vinden wij dat een goede zaak? En vindt de wereld dat misschien een hele verkeerde zaak? Er nee? zijn zomaar een aantal vragen die erbij komen. Maar de belangrijkste is denk ik van, is het christelijk geluid bijbels? En dat gaat mij eigenlijk enorm aan het hart. En als laatste is gedogen of meeregeren ook bijbels. Nou, Ik hoop dat we met een hele hoop dingen op een gegeven moment antwoorden krijgen. En ik ga inzoomen op 2 kronieken 17. Een verhaal uit de bijbel van Jozefat. Jozefat was de zoon van Aza. En Asa was iemand... Die had enorme zegeningen ontvangen van Yahweh. Hij werd op een gegeven moment aangevallen door een kritiek groot leger. En de schrik sloeg om zijn hart. Hij wist niet, hij had wel zijn leger verzameld, maar hij wist eigenlijk niet van ja, wat moet ik hiermee? Dus hij roept tot de heer, heer, wat moet ik? En de heer zegt, joh, luisteren, trek wel uit. Stel je lege eenheden op, maar je hoeft niks te doen. Je hoeft alleen maar de buiten te verzamelen. Want ik versla het leger. En dat gebeurt. Dus Aza was iemand die de Here diende. Op het laatste van zijn leven gaat het fout. Helemaal fout zelfs. En wijkt hij helemaal af. Daar is Jozefat een zoon van. Dus Jozefat heeft behoorlijk wat dingen meegemaakt in het leven van zijn vader. Dus hij weet hoe God reageert. Weet ook wat God kan doen. Hij heeft gehoord en gezien van de wonderen die zijn vader heeft meegemaakt. En hij wordt koning. Nou, de naam van Jozefat is ook een mooie. De Heer Richt. En hij is natuurlijk ook een soort rechter over Israël. De koning van Israël. En Jozefat verstevert zijn positie in Israël. En let wel: hij is geen koning over Israël, maar koning over Juda. Dus dit is heel opmerkelijk dat er staat: hij verstevert zijn positie in Israël. Jozefat legt een leger in alle versterkte steden van Juda. Garnizoenen in het land en in de steden van Ephraim die zijn vader Asa ingenomen had. Zijn vader Asa had er, zeg maar, een stuk van Israël ingenomen en hij versterkt dat allemaal. Hij legt overal garnizoenen. Moest, met, met andere woorden eigenlijk ook een hele duidelijke waarschuwing in Israël moet luisteren. Dat is echt voor ons en dat blijft voor ons en daar blijven jullie vanaf. En de heren was met Jozefat. Dat is mooi hè. Als dat geschreven staat... Nee, zou het zou ontzettend mooi zijn als je hier je eigen naam zou kunnen invullen. Dat je zou kunnen zeggen: joh, de Heer is met mij. Dat weet ik gewoon zeker. Want, en dat is wel belangrijk, want Jozef had ging in de wegen van zijn vader David. En hij zocht de baals niet. Hij had geen interesse in de afgoden. Hij was echt bezig met de God van zijn vader David. En dat is natuurlijk niet zo heel ver vandaan. Er zijn maar een paar geslachten tussen hem en David. En dan nog een keer, maar hij zocht de God van zijn vader en ging in zijn geboden en deed niet zoals Israël deed. En iedere keer komt dat weer terug, hè? iedere keer die opmerking van ze deden niet zoals Israël deed. Dus er is heel duidelijk een groot verschil tussen het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Dat verschil komt iedere keer weer terug. Ze deden niet zoals Israël, nee, ze deden het zoals het eigenlijk gewoonte was in Juda. Onder het beheer van David. En hij ging in zijn geboden. In wiens geboden? In de geboden van Yahweh, de Torah. En als reactie daarop... bevestigde Yahweh het koningschap van Jozefat. En dan krijg je iets heel opmerkelijks. Heel het koninkrijk geeft Jozefat geschenken. Dus bijna is iedereen zo blij... dat het koningschap bevestigd wordt... dat het een soort reactie geeft bij de bevolking... ...en dat ze geschenken gaan brengen. En niet zomaar, maar dat is echt in de enorme overvloed. Hij was echt een enorm rijke koning. Hij had rijkdom, maar hij had ook eer. Hij werd echt gewaardeerd, hij werd echt geëerd. Hij werd op handen gedragen. En hij ging vastberaden in de wegen van Yahweh. Dat is niet zomaar, voor mijn staatser, ik doe het alleen op Sabbat of zo. Nee, voor hem was het echt de hele week. En wat hij doet, dat is ook heel erg opmerkelijk... Hij nam ook de offerhoogte en de gewijde palen uit Juda weg. Nou, dat is heel verbazingwekkend. Want Asa, die had daar echt enorm werk van gemaakt. Die had allerlei rotsen opgeruimd uit heel Juda. Die had het helemaal schoongemaakt. En toch weer een aantal jaren later is blijkbaar, is er weer van alles en nog wat in Juda aan de hand. Iedere keer weer heel verbazingwekkend om te lezen. Dat je ziet dat de ene koning enorm opruiming maakt. Het hele land schoonmaakt. En dat zijn zoon weer opnieuw kan beginnen. Ondanks, hé, wat er ook staat, dat is de bevolking wel zag dat hij gezegend werd en daar ook in meeging. Nou, dan krijg je iets opmerkelijks. In het derde jaar van zijn regering stuurt hij een boodschap naar zijn leiders. Dus naar leiders die over al die landstreken gesteld waren en over steden. Ben Gael, Obadja... Zachariah, Netanael en Micha. Nou, twee kennen we sowieso. Obadja en Micha waren profeten. Dat zijn dus de leiders. En hij stuurt die om onderricht te geven in de steden van Juda. En dan gaat het niet over algebra, het gaat niet over wiskunde. Nee, het gaat over onderwijs in de Torah. Hoe zouden wij reageren als ons kabinet mensen zou sturen door heel Nederland om in elke stad en elk dorp onderricht te gaan geven in de Torah. Ik denk dat we Nederland niet meer terugkennen, als dat zou gebeuren. Dan wordt er nog een lijstje gegeven aan allerlei Leviten, die er ook bij waren... en die dus meehielpen met dat onderwijs. En wat deden ze? Ze gaven onderricht in Juda. En ieder van hen had het wetboek, de Torah, bij zich. Het was bij hen. Ja, ze gingen alle steden van Juden rond en ze gaven onderricht aan het volk. Nou, ik vind dit een van, ja, zo ontzettend mooi dat een koning zeg maar, zoiets uitvaardigt. luisteren, We gaan de Torah onderwijzen. En er zal beslist een reden voor zijn geweest. Dat zag je ook. Zeg maar, hij moest natuurlijk een hele opruiming houden in het hele land. Dus ze waren behoorlijk afgeweken. En hij neemt het te harte en hij doet er wat aan. Hij gaat onderwijs geven uit de Torah aan het hele volk. En in reactie daarop, dus op de verandering van het koninkrijk Juda en de bevolking, komt er een grote vrees voor Yahweh over alle koninkrijken van de landen die rondom Juda lagen. Dus het is niet zomaar, hè? het is niet zeg maar iets van, we geven onderwijs uit de Torah. En ja goed, uh, dan gaan die mensen gaan leven volgens de Torah en dat is het dan. Nee, het heeft een uitwerking ook op internationaal gebied. Dat staat hier. Internationaal zie je dat er dus een enorme vrees komt... voor het koninkrijk Juda. En zo groot was dat koninkrijk Juda niet... in vergelijking met die koninkrijken die er omheen lagen. En toch zijn ze zo bevreesd... dat ze niet tegen Jozef had streden. Dus ze ontzagen de God van Juda. Zelfs de Filistijnen bracht Jozef het geschenken. En de Staten en zelfs de Arabieren. Hè, dus blijkbaar waren ze toen ook niet zo uh, heel erg uh, schatplichtig, zeg maar. Het zijn ze nog steeds niet, hè. Arabieren die hebben daar altijd wat moeite mee. Maar die brachten hem behoorlijk veel goederen. 7.700 rammen en 7.700 bokken. Dus een enorme hoeveelheid aan vee. En zo wat Jozef had gaandeweg aanzienlijker, en wat in het begin al staat, hij bouwde voorraadsteden en burgten. dat wordt nog een keer bevestigd, dus aan de hand van al die rijkdom, versterkt hij Juda enorm. En overal legt hij dus ook voorraadsteden en burgen aan. En daar had hij veel werk aan, de snap je. Hè? In Jeruzalem had hij strijdbare mannen, dappere helden. En dan komen ze met allerlei opzichters, bevelhebbers van duizend. En dan zie je de bevelhebber Adna en die had 300.000 strijdbare helden. Nou dat is gigantisch hè, dat is nog groter als het leger van, uh, van Nederland. <coughs> maar daar blijft het niet bij. Daarnaast was er nog een andere en die had 280.000 strijdbare helden. Amazia, de zoon van Zimri, had tweehonderdduizend strijdbare helden wel daar ook 200.000. Jozebad 180.000. Onvoorstelbaar. Bij elkaar opgeteld 1.160.000 strijdbare helden. 1.160.000. Dat is groter als het leger van Rusland. Dat is groter als het leger van bijna heel Europa bij elkaar afgezonderd van Rusland. Dat is gewoon bijna niet voor te stellen. En daarom zeggen de theologen bestaan dit is niet waar. Dit is gewoon een enorme oosterse overdrijving. Ze hebben dat, hebben ze een hele leuke formule hebben ze dan uitgewerkt. En dan komen ze erop van nou, het zal in totaal zal ze ongeveer tussen de 11.600 en de 17.000 zijn geweest. Dan is het voor hun te behappen. Want anders kan het archeologisch, kan het niet. Archeologisch? Wat hebben wij te maken met archeologisch? Waar staat dat jongens? Het staat in de Torah. En van wie is dat woord? Oh, dat is van Yahweh. Dan is het toch gewoon waar toch? gaat er niet zitten... Zeggen dat dat niet, niet klopt ofzo? Ik denk dat het gewoon klopt. Waarom denk je dat al die volken ze maar bang waren? Ik denk dat het ook komt omdat ze een enorm leger hadden. Maar goed, dat denk ik. De theologen zijn het niet over eens. Die zeggen echt van nee, dat moet een heel klein leger zijn geweest. Ook best wel verpand, want de dingen die ze aannemen. Als het even gaat over de uittocht van Egypte. Ik heb dat ook een keer uitgerekend. Je praat ongeveer over een 3 tot 5 miljoen mensen die dus uittrokken op die, op die dag. Die zijn op één dag uitgetrokken. Bestaat niet, zeggen de theologen, die hadden dat ook uitgerekend. Het bestaat niet dat zo'n volk van 3 miljoen, dus dat moet veel, en veel kleiner zijn geweest. Die getallen staan er wel, maar die kloppen gewoon niet. Want het bestaat niet dat ze over één weg met 3 miljoen. Dat zie je ook aan die vluchtelingen, het bestaat niet dat er een hele club van 3 miljoen. Maar ik zeg tegen die theologen: luisteren, jullie hebben het over één weg. Maar je moest kijken op dat gebied waar ze woonden. Als ik dat over al die kilometers uitzet, als ze alle op een rijtje gaan staan en ze doen we één stap ze zijn uit Egypte, Daar heb je niet eens de hele nacht voor nodig. Het is me net hoe groot je de breedte maakt van een stoet. Dus ik vind de argumentatie af en toe niet helemaal kloppen. Deze waren allen in dienst van de koning. Afgezien van hen die de koning in de versterkte steden in heel Jude geplaatst had. Dus hij had blijkbaar nog veel meer mensen in dienst. Dan gaan we naar 2 kronieken. 18, Jozef had het rijkdom en eer in overvloed. En hij had een hele goede band met Yahweh. En hij gaat die huwelijksbanden aan met Aagab, de koning van Israël. Nou, je kunt dat niet volgen. Je kunt dat eigenlijk niet volgen. Hij doet er van alles aan om de Torah te onderwijzen. Hij is daar ontzettend mee bezig. Hij wordt gezegend. En in de reactie erop zegt hij op een gegeven moment, ik zoek een, een dochter voor mijn zoon. Nou, laat ik dan naar Agap gaan zeg. Na verloop van enkele jaren ging hij naar Agap toe. In Samaria. En Agap slachtte voor hem en voor het volk dat bij hem was een grote hoeveelheid schapen en runderen en spoorde hem aan om op te trekken tegen Ramad en Giliad. Had hij daar problemen mee? Met de Giliadieten? Nee. Waren dat zijn vijanden? Nee. Want alle volken rondom, die waren voor ontzag voor Juda. Wat heeft hij dan te maken met Gilead? Is er enige reden om hem aan te sporen om op te trekken tegen de Gileaditen? Nee, was er niet. En toch doet Agap. Agab maakt eerst een feest. Hè? Dat is makkelijker. Hè? Dan kun je misschien makkelijker iemand overtuigen. Jongens, luister. Misschien moet je toch met ons mee optrekken. En Agab, de koning van Israël, die zegt tegen Jozef. Wat? Wilt u met me meegaan naar Ramot in Gilead? En dan gaat het echt over oorlog, hè? het gaat niet over zomaar een pleziertochtje uh, of zo. Nee, het gaat echt over oorlog. En Jozef had zegt tegen hem, natuurlijk joh, ik ben als jou, mijn volk is als jou. Tuurlijk, wij zijn broedervolken, wij gaan mee. Wij gaan met u mee in de strijd. Wat is hier nou fout aan? Er is toch niks fout aan, het zijn toch broedervolken, dat moet toch kunnen? Wat is hier nou fout aan? Nou, het volgende is er fout aan. We kennen dat uit de Bijbel. Maar Rut zei tegen Naomi... Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten. Nee, dat gaat dus niet om uit te trekken, maar dat gaat om te verlaten. En terug te gaan. Bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan. En waar u overnacht, zal ik overnachten. En ze geeft er de reden voor. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En dat is het grote verschil met Jozefat. Hij zegt wel, uw volk is mijn volk. Maar wat hij vergeet is, dat de God van Israël niet dezelfde God is als van Juda. En dit is de crux, denk ik. Hier gaat het mis. Hier gaat het gruwelijk mis. Omdat hij dit niet in acht neemt. Je ziet dat Jozef wat een beetje bedenkingen heeft. Hè? Dat komt aan de hand van zijn volgende vraag. Ja, ik heb wel ja gezegd, dat wij mee uittrekken. Maar kun je toch niet even vragen aan profeten? Hè? Heb je profeten hier zo? Hè? Kun je vragen naar het woord van, van Yahweh? Profeet, he, zegt de agra, hoeveel we er hebben? 400 jongen, 400 hebben we er hier. Hij roept ze allemaal bij elkaar en hij zegt, zullen we optrekken naar Gilead? Tuurlijk joh, ga maar, trek op, want God zal je in de hand van de koning geven. Nou, dat is mooi hè. He? Heel verbazingwekkend is het dan, dat Jozef had zegt, ja wacht eens even, ja, die 400 is mooi. Maar ik geloof niet zo eigenlijk in de aantallen. Ik ben er ook niet zo zoveel overtuigd of het echt wel iemand van God is. En hij vraagt, is er hier niet nog een profeet van de heren? Zodat wij de heren door hem kunnen raadplegen. Ah, ja, dat is vervelend. Ik vind Ageb een hele vervelende vraag. Had hij niet opgerekend. Want hij zegt, uh, ja, ja, die is er wel. Er is nog één man, maar ja, die haat ik. Dat is zo'n verschrikkelijk figuur... Hij profiteert nooit iets goeds over mij. Het is altijd fout. Ik kan nooit iets goeds doen. Hij zal nooit een keer naar me toe komen en zeggen... joh, God vindt echt dat hij het goed doet. hoor?". Hey, je krijgt een schouderklopje. Prima. Goed gedaan. Nee, het is altijd onheil. Iets anders krijg ik niet te horen. Dat is Micha. En hij heeft echt een hekel aan. Dat is Micha, de zoon van Jimna. En Jozef had die zegt... Ja, "Ja, Zo mag je niet spreken. Hè, oh, het gaat over profeet van de Heer. Zo kun je niet... Oh, maar heel erg groot is die tegenspraak niet, hè. Zo moet de koning een beetje... Ik vind het een beetje zwak. Hè? Hij zegt niet, hou eens even. Die man die praat het woord van Jaweh. Nee. Je gaat niet zeggen dat je die man haat. Beetje politiek antwoord, vind ik. In ieder geval, Agap, die roept een hoveling en die zegt... Haal snel Micha, zoon van Jimmela." Dan krijg je een heel mooi stukje. Je ziet het eigenlijk voor je, hè? Die hoveling die gaat dus naar... Uh, ...naar Micha toe. En die probeert hem over te halen. Jongens, maar luisteren. Er zijn al 400... ...die hebben gezegd tegen de koning... ...dat hij gaat winnen. Want hij wil ontzettend graag... ...wil hij optrekken naar Gilead. Nou, de koning van Israël en Joost... ...wat die zit te wachten. In hun statiegewaad En al de profeten gaan maar door... ...in hun tegenwoordigheid. Die blijven maar profiteren. Dus het is, nou ja... ...echt een beetje een kakofonie van en allemaal dat ze zullen winnen. Zo erg zelfs dat Zedekia, die had zelfs ijzeren hoorns gemaakt. Nou, dat was wel vaker, hè? gebeurt er vaker. Hè? Zie je ook van Jezaja en Jeremia, dat ze bepaalde dingen moesten maken van Yahweh, om dus zeg maar de Israëlieten te overtuigen dat God het echt zo bedoelt. Hij had ijzeren hoorns gemaakt, waren waren niet zo makkelijk te breken. Nou, dat zijn de hoorns, Syriërs mee neergestoten worden totdat u hem vernietigd hebt nou dat is duidelijke taal hè? en hij zegt erbij zo zegt de Heer met andere woorden we hebben Micha niet nodig ik zeg dit zegt de Heer de Syriërs zullen neergestoten worden net zoals ik dus iemand neer kan stoten met die ijzeren ijzerenhoorns en alle profe profeten die stoten zich gewoon bij hem aan trek op want jullie zullen winnen. Nou, de bode die komt dus bij Micha en die zegt: joh, maar luister, ze zijn allemaal eensgezind. Sluit je toch gewoon bij joh Dat is het makkelijkste. Heb je geen problemen? Bewaar de vrede. Laat uw woord toch zijn als een van hen. Ik Bedoel, daar ben je nummer 401 Maakt dat nou uit? Ja? Zo'n grote groep. Ga nou niet dwars liggen. Hou de koning tevreden. Nee. Dan krijg we in ieder geval geen toestanden. Je weet wat er gebeurt als de koning boos wordt. Hij zal hele verhalen verteld hebben. De essentie staat hier. Doe het in het voordeel van de koning. Dat was het belangrijkste. De koning die moest tevreden gesteld worden. Op wat voor manier dan ook. Maar Micha zei. Nee, nee, nee. Zo waar wel leeft. Dat mijn God zegt dat zal ik spreken. En niks anders. Nou, dat is een hele vaste... belofte. Het frappante is... dat hij het gelijk breekt uit die belofte. Want hij komt bij de koning en de koning vraagt... Micha, zullen wij tegen Ramat en Gilead de vrijheid trekken? Of zal ik ervan afzien? He, dus het lijkt erop dat hij dus nog twee... keuzes heeft. En dat het eigenlijk... afhangt van wat Miga gaat zeggen. En Micha zegt, trek op joh, u zult slagen. Want ze zullen in de hand gegeven worden. Hij zal het heel sarcastisch gezegd hebben... Want Agap die reageert erop en reageert ook best wel sterk erop. Van hoeveel keer moet ik hem zeggen dat je niks anders zult spreken als wat de Heer spreekt. Nou dat is raar hè. Agap die zijn eigen druk maakt over het woord van de Heer. Hij had er geen moeite mee met die 400 profeten. Hij heeft niet gezegd van jongens luisteren van is dat nou echt wel het woord van de Heer. heeft hij dus ze eigenlijk niet afgevraagd. Maar hier bij Miga doet hij het wel. Heel verpand. Dus Micha die zegt iets wat hij eigenlijk graag wil horen, want die andere 400 zeggen het ook. En hier zegt hij: van. moet luisteren, ik wil dat jij gewoon Gods woord toch tegen mij spreekt en niks anders. Dus hij heeft heel duidelijk in de gaten dat Micha niet zegt wat hij had moeten zeggen. En Micha zei: Nee, dat klopt. Ik zag heel Israël verspreid over de bergen als schapen die geen herder hebben. En de heere zei. Deze hebben geen heer, laat iedereen in vrede naar zijn huis terugkeren. Ja, dat is duidelijk eigenlijk. Hè? Hij was koning, is ook eigenlijk een beetje de herder over zijn volk. En als dan die schapen geen herder hebben, betekent dat dus heel duidelijk dat het aagap zijn leven kost. Want hij staat, er is geen herder meer. Dus niet dat ze dus verdreven zijn van de herder, nee, ze hebben geen herder meer. Met andere woorden, hij krijgt hier zijn doodvonnis. Als hij optrekt, dan breng ik het er niet levend van af. Laat dat even duidelijk zijn. En wat zegt de koning dan? Wat zegt Agap die zegt dan niet van mezelf, dat ga ik niet. Nee, die gaat eerst klagen. Zie je wel, ik heb het toch gezegd. Waarom hebben we hem in vredesnaam geroepen, die man? Want hij profiteert niet zo goed. Het is alleen maar onheil. Moet eens horen wat hij zegt. Hij geeft mij mijn doodvonnis. Moet je maar durven als profeet ook, hè? voor een koning. Ik het was voor zijn koning helemaal niet zo moeilijk om te zeggen... jongens, dat is de laatste keer wat je gesproken hebt... en nu ben ik het beu. Hij is boos. Heeft het nou ook echt zin? Wat Micha gezegd heeft. Micha die gaat het uitleggen. Die zegt, moest luisteren. Dit zegt Yahweh. Yahweh zat op zijn troon... en het hele hemelse leger... stond aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde. Dus hij heeft echt een visioen gezien... Van de hemelse troon, waar dat enorme hemelse leger heeft gestaan. En ah. Javud doet een vraag. Wie zal Agab, de koning van Israël, misleiden, zodat hij zal optrekken en Barabot in Gilead zal vallen in de strijd. Dus de uitkomst staat vast. En daarna zei ja, de een zegt dit en de ander zegt dat. Er zullen waarschijnlijk heel veel geweest zijn die dus allemaal allerlei ideeën hebben geopperd. Van hier laten we dit proberen, hier laten we dat proberen. En toen trad er een geest naar voren, een ruach staat er. Dus echt een geest. En die gaat voor het aangezegd van we staan. En die zegt, ik zal hem misleiden. En we zegt dan, ja waarmee dan? He, heb je dan zo'n goed idee? Ja, zegt hij, ik heb een heel goed idee. Ik zal erop uitgaan. En ik word tot een leugengeest in de mond van de profeten. En Java zegt, oké, okay, oké, okay, dat mag. Je mag misleiden, sterker nog, je zult er ook toe in staat zijn. Met andere woorden, al die profeten zullen overtuigd zijn dat ze de echte roebach krijgen. En niet in de gaten hebben dat het een leugengeest is. Dat is heftig, hè? Dat is echt heftig, want het waren wel 400 profeten. En 400 profeten worden dus zo voor de gek gehouden. Wel nu, zie de Heer heeft een leugengeest in de mond van deze profeten van u gegeven. En de Heer heeft onheil over u, Agap, uitgesproken. Dus heel dit gebeuren, Agap, gaat over u. Het gaat erom dat u dus verleid wordt om te gaan strijden in Gilead... En daar zul je de dood sterven. Dat zegt hij. Dus dit alles heeft maar één reden. En dat is koning dat je zal instemmen om toch te gaan strijden. En dat zal je je leven kosten. Nou, ik denk als je dit zo tegen je verteld krijgt. Dat je bij je eigen ding zo, nou, uh, ik had twee opties. Hè. Had ik gezegd aan het begin, hè, van uh, zal ik optrekken of zal ik niet optrekken. Uh, zo te horen is er maar één goede oplossing eigenlijk. En dat is niet gaan. Althans dat denk ik. Hè? Van de zin, nou, we hadden twee opties. Misschien moet ik er maar van afzien. Misschien moet ik maar zeggen, jongens luisteren, ik ga niet. Ik vergelijk het ook wel een beetje wat hier gebeurt. Hè? Een beetje met wat je nu merkt met de Sabbat. Wij vieren de Sabbat. En als je dan praat met een dominee of zo. En je zegt, maar eens luisteren maar. Hoe kom je erbij om de Sabbat te vieren? Ja, dat staat in de Bijbel. Hè? En dat is ook wat... Ja, wij zijn ook vervuld van de Heilige Geest, denk ik. Ben ik ben overtuigd dat wij ook vanuit de Geest dit doen. En dan zegt hij, van de Geest? Hoe kom je erbij? Wij hebben de Geest. In de kerken hebben wij de Heilige Geest. Hoe kom je erbij? Ik heb tien jaar, heb ik uh, theologie gestudeerd. Hoe kom je erbij dat de Sabbat is? Toen is er Raman. Hoe kun je dan toch zeggen dat God met je is? Het is zondag. Nou, dit is exact dezelfde reactie, denk ik. Zedekia met die ijzeren hongens, die gaat naar miga toe. Die slaat hem op zijn kaak. Die zegt, hoe kom je erbij? Hoe kom je erbij om te zeggen... dat de Ruach weg is van mij? Dat bestaat niet. Die is niet weg van mij. Hoe kom je daarbij? Ik ben vervuld van de Heilige Geest. En dan ga jij tegen mij zeggen... dat God een leugengeest gestuurd heeft? Nou, dat is onvoorstelbaar. Dat kan gewoon niet. Dat kan hij zich eigenlijk niet voorstellen. En Micha die blijft heel rustig onder. En die zei, ja, je zult het zien. Joh. Op het moment dat jij zeg maar, van kamer naar kamer vlucht... voor de vijanden... Dan zul je inzien dat ik de waarheid gesproken heb. En dat jij toch iets verkeerds geprofiteerd hebt. Nou, dan zegt de koning, de die zegt, joh, neem alsjeblieft migra weg. Hij sluit hem op. Hij wordt dus in de gevangenis gestopt. En hij krijgt dus brood van verdrukking en water van verdrukking krijgt hij te eten en te drinken. Ik heb nog een poging gekeken van, ja, wat houdt het nou precies in, hè? Wat, hoeveel is dat geweest? Ik kon niet achterkomen, maar het zal niet veel zijn geweest. Te weinig om van te leven zeggen ze is het te veel om te sterven. Zoiets. Hij geeft er wel een voorwaarde aan. Totdat ik Agap in vrede terugkom. Want dat is leuk hè. Micha die zegt, m'n sluister je gaat daar sterven. En hij zegt, sluister stop die man in de gevangenis. En laat hem net zo lang zitten totdat ik terugkom. Met andere woorden, Micha doe je best. Het gaat nou ook over jouw leven. Hij heeft hem eigenlijk in een soort moment... Ja, gekidnapt zou je kunnen zeggen. Hè? Moet luisteren, als jij zorgt dat het woord niet doorgaat, dan kom ik terug en dan word jij weer vrijgelaten. Hè? Dan kun je weer gewoon normaal eten en drinken. Maar kom ik om, nou, dan is één ding duidelijk, dan kom jij ook om. Ja? Want je zit in de gevangenis. Ik denk dat dat de overweging was. Maar Micha zegt, nou, laat even duidelijk zijn, als je echt in vrede terugkeurt, dan heeft de Heer niet door mij gesproken en hij zegt daarbij, luister volken allemaal. En dan het verbazingwekkende aagaap gaat gewoon op pad. Al die waarschuwingen helaas, het is tegen dovenmans oren gericht. Hij gelooft toch meer in het aantal als de ene die echt vervuld was van Gods geest. En hij zegt: "Nee, ik ga toch." Hij roept zijn legers bij elkaar. Maar hij is toch wel een beetje bang. Nou, ik heb bij ze optrekken. Nee, een beetje vreemd, hè? Maar goed. De koning van Israël zegt tegen Jozefat... Jo, Jozefat, moet je luisteren. Zodra ik mij vermomd heb, dan trekken wij de strijden. Vermom? Nou, ik snap niet dat Jozefat meegegaan is, hè. Ik, ik, ik snap er echt helemaal niks van. Ik denk dat bij Jozefat, denk, joh, moet je luisteren. Je hebt erbij gezeten, je hebt er zelf naar gevraagd, hè. Is hier een profeet van, uh, van God? Micha die, die komt... Die heeft een boodschap. Die zegt echt: Moest luisteren. Van als jullie toch gaan. Je doodvonnis is getekend. Hij gaat toch mee. Dus wat dat dus zou kunnen zeggen: Hij is wel een man van zijn woord. Hij had zijn belofte gegeven. Maar het is toch vreemd dat hij eigenlijk zijn eigen niks gelegen laat liggen. aan wat God zegt. Dan hoort hij dat Agap een krijgsrecht gaat doen. Hij gaat zijn eigen vermommen. En Agab zegt tegen Jozef Joh, trek jij je eigen kleren aan? Dat is makkelijk, hè? Bedoel, dan heb je in ieder geval iemand die zijn statiekleren, die zijn koningskleren aan heeft. Wie is dan koning? Ja, dat is heel duidelijk, hè? Er is maar één koning daar op het veld. En dat is Jozefat. En die andere, ja, die vind je niet meer terug, want die staat ergens tussen al die manschappen. En Jozefat die, die, die pikt het gewoon, hè? Oké, okay, tuurlijk. Tuurlijk, joh, ik ga wel gewoon in mijn eigen kleren. En uh, nee, het is terecht dat jij je even mond joh, snap het, helemaal. Ik snap het niet, maar Jozefat snapt het wel. Want hij gaat er gewoon in mee. Ik vind het echt een bondgenoot. Hè? Hij vraagt dus, Joost, wat ga je mee? Maar hij gebruikt hem nu eigenlijk als een soort afleidingsmanoeuvre richting de Syriërs. Hè? Niet zo netjes, hè? Je kunt er echt op bouwen op die aangrap. Goed. Koning van Syrië is ook niet gek. Die had alle bevelhebbers van de strijdwagens. Gezegd zei maar eens luisteren, het gaat nou niet over de grote of de kleine. Het gaat niet over de soldaten en de leiders van die soldaten en de officieren maar alleen de koning van Israël. Nou, dat gaat tegen alles in, hè? zegt, mag dat niet, hè? De afspraak wereldwijd, hè, dat is nu dan, hè? was toen nog niet, maar toen, nu is dat, zeg maar, moest luisteren, de leiders van landen mag je niet vermoorden. Hè? De officieren, daar moet je eigenlijk niet op schieten. Hè? Dat is natuurlijk het makkelijkste, hè? want ja, als op een gegeven moment de officieren allemaal neerschiet, dan heb je eigenlijk geen oorlog meer, hè? Want ja, wie moet nou die mensen erop uitsturen? Nou, toen was dat nog niet. En heel logisch zegt hij van, mijn sluisteren, pak je de koning, dan heb je het hele land. Hè? En dat zegt hij ook. Mijn sluisteren, focus je op de koning. Nou, als ze geluk hebben, dan rijdt hij daar in zijn uh, mooie kleren. En ja, zeg, hey, er rijdt een koning in zijn mooie kleren. Zeg. Dus die zien ze, dus met z'n allen, zoals opgedragen. reizen erop af, dat is de koning van Israël. En ze omringen hem om tegen hem te strijden. En dan zie je ineens een omkeer bij Jozefat. Jozefat schreeuwt om hulp. En die zal niet echt om zijn legers geschreeuwd hebben. Nee, die heeft geschreeuwd naar Yahweh. Yahweh help. Die komt denk ik ineens tot de ontdekking. Waar ben ik toch in vredesnaam mee bezig? Wat doe ik hier? En het verbazingwekkende is. Yahweh die verhoorde hem. Op het slagveld. En Yahweh Die wendt al die bevelhebbers van die strijdwagens van hem af. En Jozefat, die komt daar goed vanaf. De bevelhebbers die zagen dat het niet de koning van Israël was. Dus ze hadden blijkbaar allemaal een, een foto meegekregen van, uh, van Agap. Die hadden ze zo aan de strijdwagen hangen. Kijk, dat is hem, hè, die moet je pakken. En ze gaan weg. Maar het woord van de Heer is van eeuwigheid. En wat gebeurt er? Een soldaat, een Syriër. Er staat dan die trok in onschuld de boog. Vind ik ook zo mooi. Hè? Ze, hebben, ze staan dus met hele grote leegst om elkaar. En dan trekt iemand in onschuld zijn boog. Dat is niet in een zijn onschuld denk ik. Hij heeft de boog getrokken om iemand neer te schieten. Geen idee gehad. Dat hij de koning van Israël op het oog had. En die schiet hij neer. En Agab zegt tegen zijn "Daar Wend de teugel. En breng me uit het leger. Want ik ben gewond. Maar hij krijgt de kans niet. Ze zijn ingesloten. Nou hier hebben we dan een plaatje ervan. Zoiets. De strijd laaide echter hoog op. Dus hij kreeg niet de kans. Om weg te gaan. En zijn eigen dus aan de geneesheren over te geven. Nee hij moest zijn eigen dus. Blijven verdedigen. Heel die dag. Tot de avond. En ja toen is hij. Gestorven. Zoals geprofiteerd. Door Yahweh. Hij stierf. Tegen de tijd dat de zon onderging. Ja. Maar Jozefat, die mocht in vrede terugkeren naar zijn huis in Jeruzalem. Van vond het zo mooi hè? dat de staat: die mag in vrede terugkeren naar zijn huis in Jeruzalem. De stad van vrede. Daar mocht hij naar terug. Dus Israël is nu zonder herder. En Jozefat wordt gespaard. En die herder mag terugkeren naar zijn volk. Maar daar stopt het niet mee. Zo gauw hij in Jeruzalem komt... komt er een profeet op hem af. Jehu. En die komt naar buiten... en die houdt hem tegen... en die zegt tegen koning Jozefat... Moest u... de goddelozen helpen... en hen... Agap en zijn consorten... die de heren haten... lief hebben... hoe kom je erbij... Hoe kom je erbij om dat te doen? Hierom rust op uw grote toorn. En die grote toorn is dat Kesep, is eigenlijk dat God zijn aangezicht tegen hem gekeerd heeft. Nee? Wij roepen altijd, of Wij hebben de zegen dat het aangezicht van God dus over ons zal zijn en ons aanzamt. Maar nu is het echt in toorn, kijkt u dus naar Jozef. En rust grote toorn op u voor het aangezicht van de Heer, van Yahweh. Maar hij zegt ook daarna iets wat, verza, wat het weer met je verzacht. Toch zijn er ook goede dingen bij u gevonden. Want u hebt de gewijde palen weggedaan. En je hart was er steeds opgericht om God te zoeken. Dus hij heeft wel afgeweken. Iets gedaan wat God niet wilde. En waarom de dus grote toon op hem rustte. Maar toch zegt God. Er zijn ook goede dingen bij u gevonden. Oké. Okay. Dit wetend, de geschiedenis van Agap en Joostvat. Het christelijk compromis bestaat uit het gedogen medeverantwoordelijk worden. door in te stemmen met beleid, wat vastgesteld is. van abortus. Dat is algemeen toegestaan in Nederland. Als je meeregeert ben je medeverantwoordelijk, volgens mij. Euthanasie, het beëindigen van levens. Het verkleinen van uitkeringen aan weduwe en wezen. Het verzwaren van lasten voor de zieken en de zwakken in de samenleving. Het onjuist bejegenen van vreemdelingen. Waarom dit lijstje? Omdat de Torah vol staat, en ook de tenacht trouwens, vol staat met voorbeelden. Waar is God boos over? Dat is over het verdrukken van de weduwe en de wees. Dat is als je levens neemt van iemand... Dat is als je de zieke en de zwakke verdrukt. En als je de vreemdelingen verdrukt. Daar is God ontzettend boos over. En iedere keer komt het weer terug. Van waarom ben ik... Geef ik die straf? Omdat jullie deze dingen gedaan hebben. Oké. Okay. En het bevorderen van de rijk heb ik er nog bij gezet. Nou, dat is heel duidelijk aan de gang, denk ik, in Nederland. Wat is de reden nou van dat christelijk gedogen? Van het onrecht? Er worden heel wat dingetjes uh, genoemd zo... Uh... Weg. Maar eigenlijk is een van de meest grote redenen die iedere keer door al die jaren weer terugkomt... dat is voornamelijk om het in stand houden van de zondag. En het verbazen, je zit dat zo allemaal na te lezen, minder, minder koopzondag. Daar komt iedere keer weer terug. Daarvoor mogen ze achterin de auto zitten bij Rutte. Helemaal geweldig. Ze worden uitgenodigd op het congres van de SGP. wordt Rutte uitgenodigd. Er wordt hier toegejuicht, jongens. Alsof het een god is... Dit wordt trouwens op de Sabbat, wordt het dan bijgehouden, maar goed. Ja. En de zondag, laat dat even duidelijk zijn, is geen gebod van Yahweh. Maar het is het gebod van Constantijn. Het is geen gebod van Yahweh. Het gebod van Constantijn is dit. In 321 na Christus, het heet Dies Solis... Op de heilige dag van de zon dienen magistraten en mensen wonenden in de steden te rusten en dienen winkels gesloten te zijn. Deze eerbiedwaardige dag dient te worden gevierd voor de verering van de zon. Niks Messias, niks verering van Yahweh. Het heeft alles te maken met de verering van de zon. En met name mensen te rusten en de winkels gesloten te zijn op zondag. Er is niets veranderd in al die honderden jaren. Je moet erom huilen. Althans, ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk. Dus op grond van een menselijke wet... ...stemmen ze in. Nou, wat zegt Jeshua Die zegt... ...want voorwaar ik zeg u, Jeshua zegt ons... ...totdat de hemel en de aarde voorbij gaan... ...en dat is nog niet gebeurd, mensen... ...zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan... ...totdat het alles geschiet is... Het is zo ontzettend, Java heeft het zo makkelijk gemaakt. Hè? Die zegt, moest luisteren, zolang de zon en de maan er zijn, is Israël mijn land en is de Sabbat mijn dag. Elke keer als ik naar buiten sta en ik zie de zon en ik zie de maan, joh, het is nog steeds zo. Zo simpel is het gewoon. Hè? Heel makkelijk te verifiëren, als er geen wolken zijn tenminste. Hè? En ik stap naar buiten en ik zie de zon. Nou, Java houdt nog steeds zijn woord. Het is nog steeds, Israël is zijn volk en de Sabbat is zijn dag. Zo simpel is het. Een kind kan het volgen. Ja? En in Matthäus 5, vers 19, wie dan één van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in de koninkrijk. Je wordt niet eens uitgeschreven. Hè? Het is niet zo dat God zegt, oké, okay, kruis er doorheen, het is klaar met jou. Ja? God is zo genadig. Hij zegt, moet luisteren, je hebt nog steeds recht op het koninkrijk... Maar al die mensen die dan echt zeg maar voor grote kerken staan met duizenden leden. Helaas ze zullen de geringste worden genoemd in de Koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijs die zal groot genoemd worden in de Koninkrijk der hemelen. Nou ik denk wij zeggen denk amen. Hè? 2 Korinthe 6, Paulus. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Het verbaast mij steeds weer dat christenen denken dat ze dus met de wereld overeenkomsten kunnen sluiten. En dat ze dan een soort een beetje winnen of zo. Well, wij mogen toch vertellen over ons geloof? Oh, is dat zo? Ja, wij mogen vertellen over ons geloof. En dat, dat horen ze nog aan ook Ja, natuurlijk hoor ze het aan. De wereld heeft maar één ding en dat is dat hun plannen doorgaan. Wat het er ook mogen kosten, zogenaamd, ja, ze winnen toch op die manier. Ja? Dat is hetzelfde als eigenlijk een beetje ecumenische geloof. We hebben verschillende keren ecumenische diensten meegemaakt in mijn jeugd. Ik woonde in een Roomsche streek. Mijn vrienden waren Rooms, dus vandaar dat je daarmee te maken kreeg. Wat mij dus enorm opviel was... Er was totaal niks ecumenisch aan. De leiding ligt bij de Roomsen. En ze geven een paar taken weg. Een dominee krijgt de ijverse bol. Leuk dat je meegewerkt hebt, joh. hartstikke mooi. Maar de pastoor of de priester heeft de leiding in handen. Ze geven de leiding niet uit handen, laat dat even duidelijk zijn. Voor hun is het nog steeds de Protestanten. Die komen terug in de moederschoot van de kerk. En zo worden ze behandeld. En ze hebben het niet in de gaten. Ze zijn ontzettend trots en ze zijn blij dat ze wat mogen doen met de Roomsche Heredienst. En ik denk bij mijn eigen, zijn daar die mensen voor op de brandstapel gegaan? Zijn daarvoor zoveel mensen omgekomen om voor hun geloof uit te komen? En dan gaan we nu zeg maar zonder slag of stoot, gaan we terug onvoorstelbaar. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid de Torah is er niet zomaar is niet gegeven Yo, doe maar een dot, We maakt het uit joh we zien wel op het laatst hey, dan kunnen we om genade bidden hey, dat is een beetje de, de huidige tendens ik hoorde goede christenen zeggen: we kunnen beter om genade bidden als om toestemming ik denk wat hoe kom je erbij het is niet zomaar ja, het is geen automaat waar je wat ingooit en je haalt er wat uit, kom nu toch jongens Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Here. Wandel dan ook als kinderen van het licht en heb geen gemeenschap met de duisternis. Want de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. En beproef dat de Here welbehagelijk is. En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis maar ontmasken ze veel eer. Nou, wordt dat gedaan? Wordt er door heel Nederland, door alle kerken, enorm ingezet op het tegengaan van abortus, het tegengaan van euthanasie? Je hoort ze er niet over zelfs. Het is gewoon algemeen geaccepteerd. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, omdat u stand kunt houden tegen de listige verleiding van de duivel. En nou krijg je een stukje...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 en wij mogen en kunnen ons daar niet bij aansluiten. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Weduwen en wezen bezoeken in een verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Dus, geen connecties met abortus. Geen connecties met euthanasie. Geen connecties met het verkleinen van uitkeringen aan weduwen en wezen. Geen connecties met het verzwaren van lasten voor de zwakken in de samenleving. En geen connectie met het onjuist beneden van vreemde Dat is volgens mij onze opdracht. Kunnen we de politiek ondersteunen en gedogen? Bijbels gezien, volgens mij, niet. Maar dat is raar. Want als je hun hoort, dan zeg je ze niet meer stuisteren. Wij zijn ervan overtuigd. Het is echt op ons hart gegeven. We, zijn, we, we worden gezegend zelfs als we dat doen. Oh, is dat zo? Is er iets gedaan aan abortus? Is dat minder geworden? Is dat terug... Nee, het is alleen maar groter geworden. Oh, wat raar. En euthanasie? Is dat minder geworden? Is dat... Nee, nee, dat groeit. De zwakken worden steeds harder aangepakt. De zieken worden steeds zwakker aangepakt. Alles verergerd. Wat is dan de impact van de hele christelijke politiek? 0,0. Als ik zo terugkijk... Ik heb behoorlijk wat jaren teruggekeken. Die zeggen... Ja, jongens, jullie komen met dingetjes uit de marge... Het stelt allemaal niks voor. En ze kloppen zichzelf op de schouder. We hebben het goed gedaan, maar we hebben een Bijbels geluid had te horen. Een Bijbels geluid had te horen. Een Bijbels geluid had gezijn. Wij doen nergens mee totdat abortus gestopt is. En een Bijbels geluid is zoals Micha. Zo spreekt Yahweh. Dit mag niet. En wat de politieke dan verder mee doet, dat is voor God. Ons wordt gevraagd te waarschuwen als een profeet. Er wordt niet gevraagd om mee te regeren of ons, zeg maar zelfs, compromis te sluiten met dingen die tegen Gods woord ingaan. Dat is mijn mening. Maar hij, Jeshua, zei, veel eer zijn zij zalig die het woord van God horen en het bewaren. Maar de Heer is getrouw die u zal versterken en bewaren voor de bozen. We doen het niet uit eigen kracht. Ga ik niet zeggen dat het makkelijk is. Maar we moeten vertrouwen op God. En hij zal ons versterken en bewaren voor de bozen. Moedig elkaar daarom en bouw de een de ander op zoals u trouwens al doet, zegt Paulus. Amen.